Je hoeft niks te missen op Aloha Radio. Luister naar de podcast op www.aloa-radio.nl eyes, they. dus dat was dan weer uh, Alistair Thompson met Judgment Day. Oké, okay, uh, het is uh, vandaag zondag 12 februari 2017. En uh, hier is DJ Aap en Jacco aan de onderkant van het land. Het is Hallo Radio. Hallo Jacco. Goeie, mm, goeie, goeie, goeie, dag, zou ik zo zeggen. Of goeie avond. <laughs> Hoi. Ja, er was, er, er was ooit een. Uh, er was ooit een van de, van de eerste YouTubers. Die, uh, toen YouTube bestond, was het eigenlijk gemaakt voor vloggers. Ja. Uh, zeg maar, dus uh, toen YouTube pas ontstond, toen, um, toen stonden er geen commerciële dingen op, zeg maar en zo. En was het puur YouTube, nou ja, zoals het woord al zegt, YaTube, uh, was puur bedoeld om mensen een website te geven. Dat ze. Nou, in die tijd nog, want toen waren er nog geen mobieltjes, dat ze achter hun camera thuis konden gaan zetten en hun verhaal konden vertellen of hun, hun ding konden laten zien, zeg maar, weet je wel, hun, hun filmpjes konden laten zien of hun verhaal konden vertellen. Uh, dat was YouTube eigenlijk oorspronkelijk en er was een van de eerste die daar op zat was Sam Archer, nou helaas leeft hij niet meer. En die startte iedere filmpje altijd, maar dan in het Engels natuurlijk, maar ik zal het even in het Nederlands doen. Maar die startte ieder filmpje, startte die altijd, goede ochtend, goede middag, goede avond, goede nacht, waar in de wereld je ook bent, dit is zijn Oké. Okay. Zo startte hij ieder filmpje, zeg maar, en dat was zo herkenbaar. En het was gewoon leuk om iedere dag weer een nieuw filmpje van hem te zien. En ja, uh, weet je ook welk jaar dat was, dat hij begonnen is? Ik denk dat dat uh, nu ruim, uh, nou in ieder geval 15 jaar geleden is. Oké, dat is in 2002 dus ongeveer. Hij zat echt aan het hele prille begin, zeg maar, van, uh, van, van YouTube. Want ik ben begonnen in 2000 met internet, in april 2000. Nou, uh, dat was een hele nieuwe wereld die voor mij open ging hoor. Oh, oh. En, mm -hmm. Weet je wat ik vooral mooi vond? Je had zo'n programmaatje. Netmeeting heette dat. En dan kon je dan ook met je webcam uh, werken. Ik heb een webcam gekocht. Nou, uh, ik, uh, ik zat ook op die Messenger van, uh, van MSN. Daar heb ik op gezeten. Ik heb op uh, IRC uh, gezeten. Ook met zo'n cammetje, weet je wel. Dat is er allemaal oh. helaas niet meer. Dat was best wel een leuk programmaatje ook. Nou, ik heb met de hele wereld zitten kwabbelen. <laughs> dat is wel gaaf allemaal. En nu is het heel normaal. Ja, dingen die we nu inderdaad uh, als heel erg normaal zien, die waren ooit... Uh... Heel bijzonder. Heel bijzonder, Als ja. je met de hele wereld komt bedden, dat kostte geen cent. Alleen je abonnement van je uh, pravaarder, ja. In het begin zat ik bij Zonnet, daar ben ik uit begonnen. Zonnet. Ja, ik ook. En uh, die was best, best duur, want ik had dus uh, niet gewoon, geen gewoon abonnement, maar ik betaalde per tik. Nou, toen was ik zoveel geld kwijt, 600 gulden was ik kwijt, dat was nog, yeah. nog voordat de euro werd ingevoerd. En ja, uh, vond ik zo sneu, heb ik het zelf aan mijn zak betaald. Ik denk, ja, dat vind ik ook wel, wel lullig voor mijn vrouwtje, weet je wel. <laughs> en uh, toen denk ik, weet je wat, ik neem lekker een vast abonnement. En toen, uh, toen heb ik uh, kabel genomen. Via de kabel, Casema heette het toen nog. Ja, dat, uh, later dat waren de oude tijden. Ja. ja, dat heb ik ook gehad. Ik heb ook uh, echt zo'n... Uh, ik had zo'n zo zo ding dat moest je uitrollen helemaal. En dat dan ook... Want de PC stond in de andere kamer. Dan had je echt een kabeltje door de gang en door de woonkamer. Naar hmm. de slaapkamer waar de PC stond. Hmm. En uh, dat ging inderdaad per tik. En dat kon inderdaad wel eens tot de 600 gulden oplopen in een maand. Ja, ja, ja. ja, ja. En nou, toen, in die tijd had je bulletten. In het begin had je bulleted boards. BB boards. Hmm. En daar... Um, ja... Uh, da da daar, uh, dat waren een soort ja wat nu sites hè, wat, wat nu de sites zijn zeg maar dat, was, dat waren toen de bulletin boards en um, yeah. het was, uh, ja dat was dat was wel mooi dat uh, waren mooie tijden ja een beetje pionieren dus uh, en de eerste grote ramp uh... Wat ik via het internet uh, qua nieuws binnenkreeg, live. Dat was zoals Vuurwerkramp in Enschede. Dat was in mei in hetzelfde jaar, 2000. Uh, ja, dat, uh, ik zette dat ding aan. Ik denk wat is dit allemaal? allemaal uh, Zo'n nieuw site. Het was net gebeurd, weet je. Er allemaal foto's daarvan. Ik denk, zo dan, dat was het eerste grote nieuws, zeg maar, wat ik via internet uh, toen uh, binnenkreeg, nog voordat ik de televisie of de radio aan had. Dus dat was, uh -huh. uh, ja. Alleen de moord op Pim Fortuyn, dat heb ik, uh, was ik bij iemand op visite en toen zag ik het op televisie. Het was net gebeurd ook. Ik uh, denk, uh, wat het is hier aan de hand, weet je? En ik denk, oh Jezus, wat gaan we nou krijgen? Maar uh, nou goed, dat was... Uh, Hoe lang zit jij... Welk jaar ben jij begonnen met internet... Uh, Jacco? Ik denk zo... In... Uh, pff, ik weet het niet exact... Maar... Um, even kijken... Nou... Zo in... Ik denk zo... 99... Ja, 98... 99, hmm. zoiets... Iets in die tijd. Ja, oké, okay. een paar jaar van mij dus. Want ik, ik weet nog toen ik alleen woonde, toen, uh, dat was in de jaren negentig, toen ik op mezelf woonde, toen uh, ja, hoorde je wel eens over het wereldwijde web en zo, weet je wel. En had je zo'n apparaatje, je had zo'n uh, van Philips. Uh, ja, dat was zo'n gesloten computersysteem, daar kon je uh, cd'tjes op afdraaien, kon muziek CD's al spelen. En hoe noemde dat, hoe heette dat ook weer? Ik weet niet, dat was een gesloten netwerk. En dan kon je dan uh, allerlei dingen opzoeken, maar dan alleen op dat schijfje die je erin stopte. Je kon spelletjes doen ook. Hoe heette dat ook weer? Ik ben het uh, kwijt. Een Atari? Nee, dat was van Philips. Dat was pas in de jaren negentig uh, was dat uitgekomen. Uh, je kon spelletjes doen, maar je kon ook educatieve dingen kon je dan, uh, op dat schijfje doen. Dat was een gesloten systeem, hè? Maar dan had je dan een modem nodig en dan kon je ook internet erop. Maar dan moest je ook weer een abonnementskosten betalen. Dat was 30 gulden per maand. Plus nog je tikken erbij, want dat was in het begin heel heel duur ook. En toen zat ik er ook over te denken, zal ik het doen of niet. Maar ik heb het dus niet gedaan. Ik weet niet meer hoe dat systeem heet. Dat was van Philips in ieder geval? Dat weet ik wel. Uh, nou, uh, cdi of zo. Ah, en... Oké, okay, ja. Ja, ja, ja, ze hebben verschillende dingen gehad. Hè. Ze hebben foto-cd gehad en cdi inderdaad. En... Voor mij was dat ze heten dat cdi. Ze hebben ook nog dcc gehad. Mm -hmm. Maar ze hadden daarvoor ook al dingen want in de jaren tachtig... mijn broertje had zo'n zo spelcomputer van Philips, dat was gewoon een soort toetsenbord. En ook had je een cassette, die moest je er dan recht in steken van bovenaf... En had je verschillende spelletjes. Dat was zeg maar de concurrent van Atari, zeg maar. En dan moest je op dat toetsenbord je dan uh, ja, uh, je naam erin zetten. En dan uh, kon je met je tegenspelers zetten zijn naam erin. En dan kon je dan tegen elkaar spelen. Dat was hartstikke, hartstikke leuk hoor. Dat was op zich een mooi systeem. Um, dat was van Philips. Ik weet niet zo gauw meer hoe het heette. Maar uh, ja, dat was ook wel leuk. Dat was uh, Begin jaren tachtig was dat. En toen begon het eigenlijk al een beetje, met die spelletjes, computers en alles. Dus uh, uit begonnen ze met de tafeltennis. Dat was het eigenlijk het allereerste computerspelletje. Want ja, je had toen bij Hommerson in Scheveningen al uh, kasten. Dus zelfs in de jaren 70 al. Die waren uh, ja, best wel uh, geavanceerd voor die tijd. En dan kon je tien jaar later op, op, op zo'n uh, Atari spelen, weet je. En dan had je die kasten moest je een gulden ingooien of zo. En dan kon je een spelletje doen. En dan kon je dat thuis doen op de Atari. En dat was in de jaren zeventig bestond het al. Maar je had al veel meer geheugen nodig. Dus grotere kasten voor één zo'n spelletje. En dat heb je tegenwoordig gewoon op een sticky staan, bij wijze van spreken. Of op een CD-ROM. de techniek was daar toen wel gewoon. Alleen ja, je had veel meer geheugen nodig. Want ik weet, mijn vader, die werkte vroeger bij een bank. En uh, als computers. Uh, ja, je kent dat wel met die spoelen die zo ronddraaien, weet je, met van die mm -hmm. flikkerende lampjes. En er was één gigabyte, daar had je een heel gebouw voor nodig in die tijd. Ja. dat, dat, dat was, daar je, dat had je bijvoorbeeld zo'n zo ruimte van tien bij tien meter. En dat was genoeg, misschien net genoeg, voor een halve gigabyte of zo. Nou, tegenwoordig ja, zit dat gewoon in je computer, heb je 100 gigabyte of zoiets. Het is ongelooflijk hoe, hoe die techniek uh, de laatste 30, 40 jaar uh, zich ontwikkeld heeft. Ja, je dus, zit uh, tegenwoordig in een terabyte, hè? Ja, ja. Klopt. Dus in uh, jouw uh, nieuwe laptop zit een terabyte in. Mm. En in mijn pc zit ook een terabyte in. En ik heb een... Uh, een extern harde schijfje zo groot als een pakje filtersigaretten en die is 4 terabyte dus. mm. en daar had je, daar zou je in de jaren 80 zou je daar uh, een compleet flatgebouw voor nodig hebben en dan kwam je er nog niet Oké, nagel dus wat dat betreft, dat is wel leuk hoor want uh, toen ik ooit mijn, uh, van mijn zuurverdiende geld mijn eerste pc kocht, dat was een kast van een apparaat en dat waren nog maar van die grote vierkante zwarte zachte floppen Mm. Nou, en dat, uh, toen, toen dacht je al van, nou, dat is al heel wat, weet je. En ik moet zeggen, ik moet eerlijk zeggen, op, op mijn eerste, um, uh, op mijn eerste uh, uh, computertje, ik dacht dat het een XT was of zo, wat dan ook, maar in ieder geval, daar dat had je dan een harde schijf in van 50 MB. Wow, dat was veel, dat is gruwelijk veel. <laughs> nou, daar, daar, daar kun je nog niet eens per se mee opstarten waarschijnlijk. En, en, en, um, ja, en, en, en daar had ik een... een, een uh, ik had daar een spel op staan. En dat was natuurlijk heel basis. Maar dat was een spel en dat was autoracen. En als je dan een race won, dan, dan won je geld. En dan kon je, die, kon je die auto opknappen... omdat die nog beter werd. Of schade... En, en, en dat, dat spel... Dat vond ik zo leuk. Ik zou willen dat ik het nou nog had. Dat was gewoon een hartstikke... Het was heel simpel, maar het was wel een heel leuk spel. Ja, ja. En het was helemaal opgebouwd uit puntjes en lijntjes en zo, zeg maar. En zo. Het was echt dat... Uh, want het was natuurlijk geprogrammeerd in Basic. Dus, uh, nou ja, Basic, dat, uh, dat gebruikten we toen allemaal. Dan kon je van die simpele programmaatjes zelf schrijven. Je Kon je rekenmachientjes maken en je kon simpele... Ja, gewoon... Um, Um, je kon van die grappige programmaatjes maken waarin je bepaalde vragen kon stellen... en dan bepaalde antwoorden kon genereren en zo. Dat was echt wel een leuke tijd. Nou, ik ja. heb er eigenlijk altijd spijt van gehad dat ik bij Basic gestopt ben... en dat ik niet gewoon door ben gegaan. Want dan had ik nu gewoon een vette aan kunnen verdienen... als ik programmeur was geworden. Ja. Maar toen in die tijd zei iedereen tegen mij van... joh, kap toch mee, want er zit geen brood in. Ja. <laughs> had naar nou mij niet geluisterd. Had ah, naar nou me niet geluisterd, ja. was naar nou maar gewoon doorgegaan. Dus, we zijn uh, naar binnen geweest. Hè. Nou, had ik in ieder geval een hele goede baan gehad, waarschijnlijk. Ja. ja. Ik mag nog niet lagen, maar... Ik ben, ja, oké. Okay. Uh, ja. ja, dan had ik in ieder geval uh, een heel ander salaris gehad, laten we daarop houden. Ja, okay. als, ik nu, als ik nu kijk... Als je nu kijkt dat bijvoorbeeld mensen eigenlijk met, met de meest simpele dingen... ...heel erg rijk worden... ...heel erg rijk worden... ...met een simpel... kijk ja, ...die die dat, dat flappy birds of zo... ...heeft uitgevonden, weet je wel? Ja. Of de, de, die, die populaire spelletjes... ...zoals Candy Saga en zo... ...ja, ik speel het allemaal niet, maar... Uh, ...die gasten, die zijn gewoon... ...multimiljonair geworden met die ondergein. Kijk naar degene die... Uh, hè, ...nou ja, zal Facebook wel voornamelijk... ...rijk van... ...die Farmville toen ooit bedacht heeft. is toch geniaal? Hmm. Überhaupt... He, dat, dat Facebook, dat is de natte droom van iedere, iedere, eh, iedere FBI of CIA agent. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat mensen gewoon nu vrijwillig de hele dag door vertellen waar ze zijn, wat ze doen, met wie ze, met wie ze zijn. Ja, ze alleen weten. met uh, WhatsApp zijn ze niet op... blij, hè? WhatsApp, dat uh, dat het gecodeerd is en zo. Ja, ik bedoel, ja, maar daar moet je niet te veel illusies van maken, want als... Uh, de CIA aanklopt bij, de F, bij, bij Facebook, hè, die hun eigendom is, dan geven ze dat heus wel vrij, hoor. Ze zullen wel moeten. Ze hebben geen keuze. Want dan gaan ze nou sancties opleggen, simpel zat. Ja, of ze leggen gewoon een heleboel plat, ja. dreigen ze mee. Dus die, de, mm -hmm. dus die veiligheid is een, is een schijnveiligheid. Ja, als je niks te verbergen hebt, waar zou je je druk maken, ja? Tot die mensen die zich druk maken hebben wat te verbergen. Nou, ik weet niet, ik... Ja, ze hoeven het ook is, niet alles van mij, me te wijven. Het, het, het ergste ja? vind ik uh, als een combinatie van gegevens. Kijk, al, alleen wat ik met één persoon praat, dat is niet interessant en dat mag iedereen weten. Maar op het moment dat je en mijn bankgegevens hebt, en mijn ziekenfondsgegevens, en mijn verzekeringsgegevens. Ja, dat zijn dingen. Ja. Nee, dat ben ik Als je, niet en je hmm. hebt al die gegevens, die heb jij bij elkaar. Ja, dan kun je mij zwaar in de problemen brengen. Of je hebt mijn. Uh, stel je voor, je hebt mijn bankgegevens. Een en, je hebt mijn, en je hebt mijn inlogcode voor bol.com. Ja, dan kunnen ze zo in uh, ja, financiële probleem gooien. Dan kunnen ze van alles gaan bestellen op mijn ja. naam. En dat was van mijn bankrekening. Ja, even een telefoontje van joh, blokkeer de boer, maar want dat en dat is er aan de hand. Maar dan is het leed al geleden en ben ik het geld ook. Kwijt. Ja, maar weet je wat ook een probleem is? Vaak kun je die gasten die via internet je telefonisch niet bereiken. Dat vind ik vaak ook wel een probleem. Oh. Dus alleen maar via een e-mail of weet ik veel wat. En als ze jouw e-mail ook nog blokkeren, dan kan je ze niet meer waarschuwen van joh, ik word kaal geplukt, weet je wel. De bank kan je dan gelukkig dan bellen. Dan zetten ja. ze hem gelijk stil, weet je. Dus uh, ik, zo, ik heb altijd wel een nummer bij me. Dat als mocht er wat gebeuren, dan kan ik het gelijk uh, door mijn bank uh, alles laten blokkeren. Dus. Maar ik ga eens een liedje draaien. Eens even kijken, wat hebben we hier voor uh, Roger McGuinn. Met America for me, America for me. Oké, okay, oh, vooruit. Toch? Voor, voor deze keer dan maar. Met de groetjes van Donald Trump. De to castle. And statues of the king But now I've had enough Of adequate things So it's home Home again America for me My heart is turning home again It's where I want to be In a land Of youth and freedom Beyond the ocean bar, Where the air's full of sunlight And the flies full of stars I know that Europe's wonderful But something seems to lack The past is too much wither And the people looking back But the glory of the present is to set the future free we love our land for what she is and what she is to be so it's home home again america for me my heart is turning home again it's where i wanna be The ocean bars, where the air's full of sunlight and the flies full of stars. in the air And Paris is a woman's town With flowers in her hair And it's sweet To dream in Venice It's great to study and Rome. But when it comes to living There's no place like home So it's home Home again America's for me My heart is turning home Again to where I want to be In a land Of youth and freedom Beyond the ocean bars Where the air is full of sunlight And the flag is full of stars So it's home Home again Longer, where I be. In a land of freedom, beyond the ocean bars. Where the air is for sunlight, and the for stars. So yes, yeah, that was uh, Roger McGuin with America For Me. Ja, ik weet niet of jij vanmorgen nog uh, televisie hebt gekeken uh, met uh, WNL. Dat was uh, Rick Niemann, die had een uh, interview met uh, Geertje Wilders, de PVV-leider. Nee, ik heb er uh, niks van gezien. Oké, okay, nou, ik heb het uh, gezien uh, op internet vanmiddag. Hele uitzending. Maar ik vond hem, uh, ja, wat zou ik zeggen... Uh, ja, uh, je, je kan het met hem eens zijn of niet, maar het lijkt mij helemaal geen onaardige vent. Als persoon. Oh. Maar, <laughs> nou ja, ik heb het uh, een beetje uit toegelicht en zo. En uh, er waren geen afspraken van tevoren. Dat zei ze dan uh, in het begin van de uitzending. Van wat we wel en niet, uh, Het was gewoon dat Rick Niemand die wil gewoon open, um, een open gesprek, dus niet van uh, daar wil ik het niet over hebben of daar. Nou, daar ging hij mee akkoord. Maar uh, ja, ik bedoel, uh, weet je wat het is? Ik vind, uh, net als met Trump ook, uh, hij heeft gewonnen. En of je het nou met hem eens bent of niet, zo werkt democratie nou eenmaal. En hij, ja. en hij gelooft zelf niet dat de VVD niet met hem wil regeren. Hij zegt, uh, nou ja, goed, die, uh, je weet, die Rutte, die ligt toch al alles aan elkaar... 1000 euro beloofd En uh, de Grieken die krijgen niks meer. Uh, uh, nou, uh, dat heeft hij zich niet aan gehouden. Al die gekke dingen. En, uh, maar zo, we hebben ook fouten gemaakt toen in dat kabinet, tot hij met bal kende, meedeed. Heeft hij ook gezegd: Ja, ja oké, okay, maar dat gaan we niet meer doen, zegt hij. <laughs> maar, uh, maar, ja, weet je, ik vind. Uh, ja, ik vind ook, ja, als die winter wint die, ja, Of zou de SP van mijn part de grootste worden. Dat is democratie. Dan, Oké, okay, dan wordt Roemer het bewijs van spreken. Of die gozer van GroenLinks, hoe heet hij ook alweer. Hè, ik bedoel, eh, die schijnt ook nog op populair te zijn. Ik denk, zo werkt democratie nou eenmaal. Dan kun je niet met z'n allen zeggen, ja, we zijn het er niet mee eens. En dit en dat en... Eh, en allemaal met uh, dingen komen van, nou ja, we zijn voor dit en dat. We zullen wel zien, zeg ik altijd, maar weet je. Ja, dan dus nou, we... kijk, weet, weet je wat me heel erg opvalt? En er was iemand op tv en die zei daar eigenlijk wel iets heel raaks over. Mm -hmm. um, je ziet nou in Amerika, zie je die massa-protesten pro tegen Trump, zeg maar. Hè? En uh, als mensen ontevreden zijn, uh, snap ik best. Maar... Je hoort wel heel hoop gekakel. Maar het, er was één iemand die zei best wel iets verstandigs. Hij zegt: tussen al die mensen die nu heel hard lopen te schreeuwen van... Oh, Trump, verschrikkelijk, slecht en dit en dat. Daar lopen heel veel mensen tussen die niet gestemd hebben. Ja, maar dat zijn gewoon mensen die... Uh, die mensen... Die gaan nou, tegen, tegen de, de staat recht. zijn, of het nou links of rechts ja, is. Ze zijn nou, gaan tegen de, de overheid. Die, die, die mensen die hadden moeten gaan stemmen. Ja, precies. Alles ze ja, moeten ze stemmen, Als je die ja. tijd gaat lopen schreeuwen... dan ja. moet je naar de stembus gaan... en dan moet je niet... maar er zitten heel veel mensen... Te... wat ze gingen interviews houden van... Uh, uh, heb je dan nou gestemd? Er waren echt heel veel mensen die zeiden van... nee, ik heb gestemd, want ik geloof niet in politiek. Nou, wat sta je daar dan te schreeuwen? Ja. Kijk, je hebt mensen die interesseren het niet, hè... wie er regeert, hoor. Politiek is mijn ding niet. En die hoor je dan ook niet klagen. Nee. Weet je, maar je hebt ook mensen... Ze tegen alles aan te schoppen, heilige huizen strappen ze om, dit en dat. Nou, wat vroeger links deed tegen de, de katholieke kerk. Tegen alles wat gelovig was, he, vooral die linkse klik vroeger. Dat, uh, dat deugde niet en zo, uh, zo, zo. Daar werd tegen aangeschopt tot en met. En er werd nooit tegen geageerd van jongens, nou moeten jullie eens kappen of zo. Van, uh, dat werd ook niet gedaan, weet je. En nou doen ze het over de islam. Nou jongens, er zijn zelfs mensen die niks daarmee hebben. Die dan zeggen, ja dat mag je niet zeggen, dit en dat. Ik zei, ja maar vroeger deed ze het met, uh, andersom ook. Er was, uh, nou zijn het de rechtse mensen die dan zeg maar ageren. En dan mag je niks zeggen. Want alles wat rechts is, is fout. Uh, nou, ik, vroeger, ik kan me herinneren, toen, uh, hoe oud was ik, 16, 17 jaar. Ik had een bloedhekel aan alles wat links was in die tijd. Toen ben ik zelf... Uh, Jaren later zelf op de SP gaan stemmen. Heb ik twintig jaar lang gedaan. <laughs> maar ja, die ageren niet, weet je. Die komen gewoon. Uh, ze hebben best wel goede standpunten, vind ik. Maar ja, uh, of ik er nog, nog een keer op ga stemmen. Ik weet het niet hoor. Ik, ik, vind, ik vind het allemaal een beetje. Ja, ik heb zoiets van, jongens, zoek het maar allemaal uit. En uh, we zien het wel wat er komt. En laat de winnaar, als de winnaar wint, dan uh, ja, het is dat is nou eenmaal uh, democratie. En of het nou linksom of rechtsom is. Uh, degene die wint moet gewoon regeren, punt. Ja, toch? Dat is democratie. Nou ja, je moet gewoon, voor die tijd moet je gewoon wel gaan stemmen. Want anders moet je, vind ik, gewoon sowieso na die tijd die mond inhouden. Vind ik ook. Eh... Uh... En uh, ja, als, je mag het ergens niet mee eens zijn, dat is vrij simpel. Tuurlijk. Het, het, uh, ja, ja, ja. Maar op het moment dat, uh, dat jij jezelf uh, niet gestemd hebt... ja, dan verlies je eigenlijk, vind ik, het recht om te klagen naar die tijd. Maar of, je, of, je moet, niet... of je moet blanco stemmen. Dan heb je in ieder geval toch nog de moeite gedaan om naar de stembus te lopen. Ja, maar dat vind ik ook zo vaag. Ja, maar ja, het kan ook zijn als je het gewoon niet meer weet... Weet je, als je denkt, van, nou ja, joh, ik ben het met geen een eigenlijk eens. En, uh, maar nou, ja, dat vind ik ook. Dat je ook, eigenlijk ook gewoon... Ja? Ik bedoel, er zijn ook gewoon veel te veel politieke partijen. ben ik ook met je eens. Ik, je ja. raakt door de bomen. Je, ik, ik, ik kan jou niet meer... het, ik ben, een, ik, ik ben een leek, hè. Ik heb de ballenverstand van politiek. Ik kan jou niet het verschil uitleggen... tussen um, geen pijl, VNL... Forum voor Democratie, eh, noem er nog een paar. Ik kan, het, ik kan niet vertellen van, die is voor dit en dat is die niet, en die is voor dat en dat is die dan weer niet. Ik weet het niet. Nou, weet je wat ik denk? En ik, ik denk... heb ook geen zin om me daarin te verdiepen. Dus wat krijg je dan? Dat ik weer naar een grote bekende partij ga, omdat ik geen zin heb om me daarin te verdiepen. Nou, Forum voor Democratie volg ik een beetje, zeg maar. En ik ben van hmm. nature een partij voor de dierenstemmen. Uh, puur uit sympathie. Niet omdat ik alles met z'n één ben, maar ik vind het een. een uh, het, ik, ik heb een paar mensen, ken ik persoonlijk. Uh, via via een beetje. En het zijn aardige mensen. Het zijn sociale mensen uh, die het goed voor hebben met, uh, met, met, met, met, met, met bejaarden, met de minder bedeelden, met dieren, met natuur. Dus zeg maar, dan vind ik het een sympathieke club. Dus bij twijfel. Stem ik op hem en dan weet ik zeker dat ik een goede stem heb uitgebraat. De Democratie zit ik nou een beetje naar het kijken. Dat vind ik ook een leuk club. Alleen, ik weet natuurlijk nu ook al dat we krijgen één zeteltje. Twee, misschien hooguit. Weet je wel. Waar ik me meer over druk over maak, zijn mensen. En dat zullen deze keer zullen dat een hele grote groep zijn. die strategisch gaan stemmen. Ja. Het, daar wilde ik het net over af, hebben. De afgelopen dagen zie je de PVV heel erg dalen. Maar... En de VVD juist heel erg stijgen. En dan denk ik weer mijn eigen van... Uh, je kan niet in beide kampen behoren. Maar en, weet je... Dus die twee partijen zit, zit zo'n groot verschil in... Maar... Je kan nooit zeggen van nou, ik stem, de, ik stem de PVV, maar ik vind ze toch wat te groot worden, of ik vind dit toch eng, dus ik ga maar VVD stemmen. Nou, maar weet je wat dat is? Kijk, dat, zijn, dat heb ik ook gelezen. Dat er zijn heel veel mensen die Partij van de Arbeid stemmen, GroenLinks, D66, CDA. Die stemmers, die, uh, die twijfelen van nou, zullen we misschien niet beter strategisch op de VVD stemmen? Nou, dat is een partij die staat haaks op wat die gasten juist willen, om alleen maar om Geert Wilders dwars te bomen. Maar komt het volgende, ik, ik moet om lachen. Want stel nou voor dat de VVD nou, uh, nou misschien ietsje groter wordt dan de PVV, want ik weet zeker dat de PVV flink gaat winnen. Dan, nou, gaat, dan, weet ik dan hebben ze dan. samen een meerderheid in de Tweede Kamer. En dan denkt de VVD, die denkt zo, en nou gaan we lekker... Met de PVV regeren. En dan is Geert Wilders ook blij. Want Geert Wilders gelooft er ook geen bal van. En ik, ik, ik geloof dat wel. Dan gaan ze samen regeren. En dan zullen ze misschien wat gematigder. Uh, wat minder. Uh, maar ik denk toch wel dat Geert Wilders wel zijn zin uh, krijgt in sommige dingen. En dan zeggen ze. CISO GroenLinksers en CDA aanhang. En noem maar op. Dank je wel voor jullie stem. Dan gaan wij lekker toch onze ding invoeren en dan uh, ja, uh, je moet ook maar afwachten wat het gaat worden en hoe lang ze het samen volhouden maar ik denk dat VVD en, en PVV gewoon gaan regeren, dat gaat gewoon gebeuren, kan ik je op een briefje geven, die gasten lachen in hun vuist. die VVD die denkt, kijk kijk dat moeten we hebben nou, en, dat, en dat doen ze net alsof de onderhandelingen heel moeilijk gaan en zo. En ondertussen zitten ze lekker een, een biertje samen in de kroeg. Op dit moment sluit Rutte de PVV uit. Ja, he? dat zegt hij. Maar ik geloof er ook geen bal van. Ja, nou ja, want als zegt, ze hij eenmaal mee kunnen gedaan. regeren, want haar hebben alles al aan elkaar gaan leugen. En Geert Wilders heeft wel gelijk, haar gelooft er ook niks van. Hij zegt, ja, ze hebben al duizend euro beloofd. Hij beleefd. moet het wel zeggen. Hij zegt het uit de zoveel Juist, juist. Nou, en, en, en als de VVD de grootste wordt, dan heb je misschien kans dat hij wel de PVV laat vallen. Maar als de PVV de grootste wordt, willen ze maar wat graag meegeren, die VVD, hoor. Geloof me. Geloof me. Ik, zeg je nu al op, ik zeg je nu al op een briefje, Geert Wilders gaat geen premier worden. Dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat ze winnen. Kosten wat het kost, zal dat voorkomen worden. Nou, of ze moeten hem... Kosten uh, wat het kost. Of dan moet ze gek wijze die hem neerschiet. Maar ja, dan, dan krijg je helemaal de poppandans, hè. En, en, en dat krijg nee, je toch wel, nee. want, want, want ik Nederlanders denk... Nederlanders komen niet van de bank af. Nou, ik zal je vertellen, ik, ik weet wel... Dan krijg je een hoop Facebook-reacties en Twitter-reacties, maar daar blijft het, blijf het bij. Ik weet zeker dat uh, als de PVV wint en die gaat winnen... en misschien scheelt er twee, drie zetels met de VVD... als ze gaan winnen, krijg je relletjes... Dat weet ik 100% zeker. Vooral die ja, achterstandswijken. Betal, ze zullen die relletjes wel van de linkse kant afkomen. Ook? Ja, nog. nee, dat bedoel net ik. die fascisten houden nogal van geweld. Nee, ik, ik, ik, ik, ik, dat wou ik ook net zeggen. Dat komt natuurlijk ook van links af. Nou, die gaan al die... Uh, geweld komt altijd van links Die jeugd uit de achterstandswijken opstoken... En, dan, uh, ja, en dat is ook zo de laatste tijd. Vroeger in de jaren dertig was het extreem rechts. Het, uh, en nu ja. is het links, het nieuwe fascisme. Zowel, het komt altijd van links af. Dat zijn de grootste gekkies. Die zijn echt helemaal doorgedraaid. En, uh, Want weet, zijn, grote... weet je, toen Hitler aan de macht kwam. De socialisten, er waren socialisten. Niet allemaal, hè. Je had sociaaldemocraten, je had socialisten. Nou, dus, er waren een deel van de socialisten. Die zijn samengegaan met de nationalisten. Dat hebben ze de ANSDP... De Duitse de Arbeiderspartij, of hoe heet dat? De Nationaal Socialistische Arbeiderspartij. Het Socialisme is de Arbeiderspartij, ja. ja. Het is links. Dat is links. Dat is de grootste fout die men altijd heeft gemaakt. Je, dat is, het, rechts, nee, het is links. links, die combinatie. Nee, je, het is links. Het is een, een, een, een linkse club nationalisten. En dat noemen ze extreem rechts. Maar, maar Hitler had ook, ook dezelfde idealen als het communisme, alleen voor eigen volk. En ja. communist is voor iedereen, die komt voor iedereen eh, zeg maar, belang op. Alleen, ik trouwens, het is niet democratisch, trouwens. want anderen zijn fout en die zijn slecht. Dat is het communisme. Trouwens, ik, uh, wat mij betreft, um, nou, ik stem geen PVV, PVV en ik heb eigenlijk ook helemaal niks met Wilders. Uh, maar ja... Voor mij ik, ik denk niet dat het het beste is voor Nederland... als hij de grootste wordt. Weet je, we, weet je wat? Het, maar, probleem, ja. het probleem is... Wie ga, als, als, als, stel dat hij krijgt 35 zetels. Hè? Stel even dat hij krijgt 35 zetels. Nou, dan heb je hem... en dan heb je die vrouw, die Fleur Agenma, Nou, dan heb je twee zetels. Hè? Wie gaan er dan op die overige 33 zetten? Ja, en dat vraag ik mij ook af. Of... Wie, maar... ga, wie gaan daar dan zitten? Of, Geen idee. Weet je, weet je... Allerlei piepo's. Mm, kijk, wat ik zelf van mezelf, vanuit mezelf denk... Ik vind, je moet een gematigd kabinet hebben. Niet te links, niet te rechts. En probeer zoveel mogelijk. Je kan niet, niet iedereen naar de zin maken. Maar ik vind één punt wat een nieuw kabinet moet doen... Luisteren naar het volk. Dat is het enige. En als ze dat niet doen, dan blijft het bij het oude. Ja, maar kijk, weet je wat is... Die... Politici luisteren niet naar het volk. Nee, en waarom, en waarom nee. doen ze dat? Omdat ze namelijk zelf denken dat zij Eigen beter belang. weten. Zij denken, wij weten wat het beste is voor jullie. En dat doen wij. En jullie kunnen wel van alles zeggen. Maar, maar jullie hebben geen fout Ik moet, ik moet wel eerlijk zeggen, is. ik vind Forum voor Democratie, die laat wel de burger meedenken. Ja, wel heel extreem ook. Hoe zo extreem? Nou ja, die willen voor ieder probleem willen ze straks een referendum gaan doen. Nou, ik ben het wel met je eens. Je kan niet voor elk dingetje een referendum houden. Maar bijvoorbeeld zijn er bepaalde uh, breekpunten waar partijen niet uitkomen. Dan kan je zeggen, we gaan het volk raadplegen. Op een gegeven moment heb je wel zoiets van, nou ik kies een groep mensen... en, en die, die moeten het werk gaan doen... En je moet mij als kiezer niet iedere week gaan lastigvallen met een referendum. Ben ik uh, met je eens? Heb, ik ik jou zeg in. ook, dat moet je alleen doen als het kabinet er zelf niet Goed uitkomt. Of die partijen die aan de regering zitten. Eh, komen ze er zelf niet uit? Dan zeggen ze, oké, okay, we komen er niet uit. Eh, ik zeg maar wat, P van de VVD, ik zeg maar wat. Ze komen er niet uit. Oké, okay, we gaan aan het volk beslissen. En dan een referendum. En dan komt misschien één keer in de twee jaar misschien eens een keer een referendum uit of zo. Maar niet voor elk dingetje. Dat ben ik met je eens. Dat ja, moet je voor, niet alleen doen. Voor, voor grote... Ja. Voor grote, grote mm -hmm. Veranderingen, zeg maar. De... Uh, maar ik kan je op dit moment niet vertellen... Wat, wat, wat volgens mij de uitslag zal zijn. Ik denk dat... Ik denk dat ik denk... Ja, je, je, ziet, je ziet nu dat... Zeker in de media... Wordt heel veel dingen... Er is zo'n documentaire. Ik weet niet of je dat ook gelezen hebt op Twitter. En op Facebook gaat het heel erg in de ronde. Er is een documentaire... Uh, gemaakt en, en, en, en daar staan alle sta, uh, statistieken en cijfers aan alle uh, geweldsdelicten en alles wat er in asielzoekerscentrum en de, de Nederlandse televisie NPO weigert die uit te zenden ja die gaan ze wel uitzenden na de verkiezingen want ze zeggen als we die nu gaan uitzenden dan zitten we eigenlijk wilders in de kaarten spelen dus gaan we hem niet uitzenden Nou, het wordt toch wel uh, rondgestruit op internet ja, okay, dus. maar dan moet je dus die, die publieke omroep moet je dus gelijk kappen. Weg ermee. Als die dat soort dingen... Want die moeten gewoon objectief dingen... Informatie brengen. En, en, en niet beslissen van... Dit laten we niet zien. Dat laten we wel zien. Nee. Alles laten zien wat er is. En dan laten de mensen zelf maar bepalen... Wat, ze, wat hun mening, zeg maar. Maar wat, doet, wat doen de Nederlandse omroepen, hè? de, de, de publieke, wat doen die nu? We laten zien wat past in het straatje van VVD, PVDA, D66, GroenLinks, de link. Dat laten we allemaal zien. Hè? We laten wel een documentaire zien over succesvolle asielzoekers. Hartstikke mooi, ja, prima. Top. Maar we laten niet zien wat voor ellende er op dit moment gaande is. In, in centra, alle all over Europa met geweld en verkrachting en zo. Dan dat moet, gaan we even. Da, da, dan moet rechtoppen. je, als je dat wil weten, dan moet je uh, uh, de post, of hoe heet dat, van uh, post, online. Bel, on, ja, post online lezen. Van Annabel veel. Uh, hè? Ik zou dat van het journaal moeten zien. Ja, maar daar is, post, ja, daar, is, daar, daar is PostNL juist voor, om de dingen te lezen. Nee, daar is het die, journaal voor. Daar is nou. PostNL, die moet je lezen als je dingen wil weten wat het journaal niet laat zien. Ja, maar het, weet ik het met me eens, dat daar is juist het journaal voor. Om ja, dingen maar dat te doen laten. ze, dat is het probleem nee, juist. Daarvoor heb je PostNL. Mij, en laat wij dan zelf maar een mening vormen. Kijk, die, kijk die, die, die, het is een staatsomroep. Die wordt gemanipuleerd door de politieke elite. Ja Dat een, zou een vrij moeten zijn van alles. Dat vind ik ook. Dat ben ik met je eens. Je, je, ziet, je ziet gewoon mensen die in dienst zijn van de NPO. Zie je op tv vertellen van... Ja, ik ga, ik, uh, die zie je gewoon kanten kiezen. Die, die zie je gewoon bijvoorbeeld iemand die het journaal presenteert... of een journalist is, werkt voor het journaal. Die zie je een, een vvd uh, bijeenkomst leiden. Dat kan toch niet? Nee. Als journalist dan... voor, voor, een, voor een journaal moet je toch onafhankelijk zijn? Dan kun je het er niet als, als bijklussen bij een politieke partij. Dat kan toch niet? Kijk, uh, hoe wij nou, het? het nou voor Partij voor de Dieren, uh, SP, of wie dan ook, geen enkele. Je moet gewoon totaal onafhankelijk zijn. Nou, ze moeten mensen die bijvoorbeeld uh, K.O.F. zetten, zet iemand neer bijvoorbeeld. Uh, um... Uh, want wat, dat is wat Forum voor Democratie wil. Ze willen de media, uh, de publieke omroepen, uh, evenveel links of evenveel rechtse journalisten. Dat het eerlijk uh, verdeeld is. Maar ja, weet je wat dat is? Kijk, iedereen heeft wel een mening, denk ik. Maar ik vind uh, als je een, een, een discussie leidt in een tv-programma of een radioprogramma, moet die persoon die dat leidt, uh, zich neutraal opstellen. Eerlijke vragen stellen en niet gemanipuleerde vragen vooraf, want dat bespreken we niet en dat bespreken we wel. Nee, gewoon een open discussie. En iedereen mag zijn zegje doen of hij nou links of rechts is. En dan mag het publiek mag erover oordelen. En niet een, een of andere Jan Mulder of hoe heet die Giet, die bij de wereld draait door of weet ik het. Dan gaan ze dan een mening. Nee, dat moeten mensen zelf een mening. Dus gewoon. Nou, zo'n programma wordt er niet over gepraat, dan mogen er mensen thuis over discussiëren met elkaar. Weet je, want ze gaan je dan toch weer een mening opleggen. En die vindt dit en die vindt dat. Nee, mensen moeten zelf nadenken, toch? Ja. ja. Ik vind gewoon dat uh, een journalist moet compleet onafhankelijk dat, zijn. Dat ben ik met je eens. En hij mag best zijn eigen mening hebben, maar die doet maar hij dan een, maar lekker dat, thuis dat in zijn eigen woonkamer. Ja. Of in de kroeg. Ja, of in de kroeg. En, en. en nog een lekker biertje erbij ook. Ja. Ik heb helemaal geen bier in huis. Ja, ik heb de afgelopen week... Uh, even kijken. Uh, ja, ik... Ik, uh, ik had dus geprobeerd... Uh, drie, drie... Nee, dat gaan we niet bespreken. Nee, het is een radiouitzending. Shit. Maar goed. Ik heb namelijk nou op dit moment geen alcohol op. Ik heb net een blikje... Cola nou, ik, ik, wil daar, ik wil daar best wat over zeggen. Ja, zeg maar, um, ja. ik, heb, ik heb bij mezelf gemerkt... dat als ik een... Uh, als ik een... Uh, uh, een, een klote dag heb... bijvoorbeeld op het werk... gewoon dat ik depressief ben... of dat ik gewoon heel veel negatieve gedachten heb... en het gaat over werk of over privé... wat dan ook... Nou, dat ik dan s'avonds makkelijker... Uh, wat drink en misschien wat veel drink omdat uh, het haalt de scherpe kantjes van het leven af het probleem is natuurlijk wel dat je daar de volgende ochtend last las van hebt zeg maar ja. um, dus uh, en dat je de ook vrij dik en, en pafferig gewoon wat dus dat is ook wel in mijn geval uh, een probleem uh, maar ik, ik ben uh, uh, ik ben wel die... ik, bier, nou, ik zeg... bier maakt dik Why niet, hè? Ja, dit is toevallig het eerste biertje sinds maanden dat ik drink. Mm. Um, ik, nee, drink normaal, ik drink normaal mm. whisky. En uh, whisky heeft natuurlijk... Uh, is, ja, nou ja, je kunt er heel lang over praten, maar het is harddrugs. Nou, het is, is alle staken dronken het is, eigenlijk. Het is gewoon harddrugs. Oh. Dus, um, ja, um, wat, wat ik daarmee zeggen wil, dus, dat is dat... Um, uh, ja, moet ik zeggen, het, het, het wordt, op een gegeven moment wordt het makkelijk. Het wordt steeds makkelijker om het te pakken en om het te drinken. En uh, ja, dan uh, ga je misschien niet meer zo goed nadenken over, uh, over dingen. En dan maak je misschien ook uh, makkelijke keuzes, of dat dan wel de goede of de. Of uh, um, slechte keuzes, uh, dat maakt niet uit. Maar uh, het gaat mij er gewoon om. Um, ja, het werd gewoon. Het werd gewoon het werd, nou ja, het werd een gewoonte. Ja. Het, het werd op een gegeven moment. Um, het werd een. Uh, het werd een. Uh, het werd een gewoonte. Het begint met 1A. Bijvoorbeeld, ik werk dan zelf in ploegen. Dat wil ik dan wel vertellen. En um, uh, Dan zit je... S'avonds zit ik alleen in de woonkamer. En dan zet ik uh, een DVD'tje op. Of ik ga op de computer zitten. En uh, Het is een idee van... Uh, relaxen, weet je wel. Tot rust komen. Je hebt de hele dag druk bezig geweest. En dan één drankje om gewoon... eventjes Even... Gewoon de scherpe kantjes van alles een beetje te vergeten. En, en, en, ja. nou, maar als je er eenmaal één een hebt, dan pak je er ook heel makkelijk een tweede of een derde. Ja. Weet je wel? Het wordt, het wordt, op een gegeven moment denk je er niet meer bij na. En dat doe je, de eerste, dat doe je maandagavond. En als je dinsdagavond je hebt het eten op en je zit er mee heen te kijken. En je denkt, ja, nou, ik, ik heb er eigenlijk nou ook wel zin in. Nou, ah joh, maak het uit joh. Eh, twee keer in de week. Maak ja, het ik, uit, heb, ik heb zoiets van... Het is ik heb zoiets, in het weekend heb ik zoiets van, pff, nou, weet je, de vrijdagse, zaterdags ik denk, nou, dag, ik hoef toch niet te werken. Maar door de wijk zou ik het toch een beetje gematigd, weet je. Ik denk, dat dus, drink dus alleen maar bier voor de luisteraars. Ik lust geen sterke drank. En wijn lust ik wel, maar ja, het is net limonade, dus dan ga je daar weer te veel van drinken. Dus dan neem ik een lekker biertje. En dan, wetende dat ik de andere dag moet werken, neem ik er niet al te veel En ik heb het best wel aardig uh, onder de... Controle hoor, moet ik zeggen. Dus uh, ik kom elke dag op tijd op mijn werk. Ik ben fris en vrijdag. toch. Um, ja, alleen zou ik het liefst willen dat ik alleen maar vrijdags en zaterdags uh, wel drink. Maar het moet ook niet te veel zijn, natuurlijk. Maar ik bedoel, maar in ieder geval dat ik even hey, het. Nou, jongens, het is weer vrijdag. Ik ga wel even een, een, een biertje uit de koelkast. En dan mag dat best zes worden of zo, weet je. En door de wijk zit het liefst helemaal niets. Ja, koffie of zo, of uh, wat dan ook. <laughs> maar ik ga een liedje draaien. Een liedje, en dat heet uh, Barricade en die is van Scott Holmes. Daar is hij dan. <laughs> Loha Radio, jouw zender. Ja, dat was een uh, kort uh, nummertje. Eén uh, minuut ongeveer. Oh, dat was heel kort. Ja, ja. <laughs> Scott Holmes was dat met Barricade. Ja, heel kort hoor. Hé. Hey. Ben jij dan nog? Ik ben er nog. Aha. Ik, okay. had, even, ik had namelijk een video gemaakt... Ja. Um, van uh, de geboorte... van een tweeling Lammetjes. Oh ja, ja vertel. Ik was toevallig... Uh, nou, ik was... Toevallig, uh, ik, was um, uh, ik wou een, lang, een lange wandeling maken... dit weekend. en Dus ik had de uh, fotocamera meegenomen... statief, alles in de rugzak gedaan. En ik had de auto geparkeerd... op, uh, op een uh, parkeerterrein... in de buurt van het Bos, bij Hoogbuurlo. Mm -hmm. En uh, ik was gaan wandelen. En op dit moment is er... in dit weekend is er... In het grote zendgebouw van Radio Kootwijk is er Polski. Dat is een soort van kunstenaars en muziekfestijn. En uh, er staan hele, hele leuke en interessante dingen staan daar. Uh, zijn ze daarmee bezig. En, uh, maar ik weet niet of dat openbaar toegankelijk is... of dat je daar uitgenodigd voor moet worden of zo. Maar in ieder geval, ik ben gaan wandelen... en ik ben daar lang eens heen gelopen. Zo. Ik moet even eens kijken. Maar mijn doel was eigenlijk om even naar de schaapskudde toe te gaan... en naar de schaapskooi. En ik kom daar aan en ik ben daar net even, net op dat moment wordt er toevallig een, of ja toevallig, het is tijd, dus niks toevallig aan. Maar in ieder geval toevallig, op het moment dat ik er sta, wordt er een tweeling geboren. Uh, er zijn ook dit jaar heel veel tweelingen trouwens. En er uh, wordt er een tweeling geboren, dus ik heb mijn, uh, ja je kan ook video maken met de fotocamera, dus ik heb mijn camera gepakt en ik heb een kleine video. En die ga ik uh, uploaden vandaag of morgen. Leuk man. Uh, ga ik die uploaden, ik denk, vandaag nog. En uh, nou, dan uh, zie je we, dus weet je, ik, uh, ik, ik heb een ik net na geboorte, dus ze zijn er net weet uit. Weet je wat ik ga doen? Ik, ga hem, uh, ik, ga, ik, ik, ik weet niet waar je een plaatst, op YouTube of wat dan ook. Dan kan, ik wil hem wel op de radiosaart plakken, kan iedereen het zien? Ja, dat kan, hij, komt op, uh, hij komt op Twitter. Ik kan hem ook gewoon uh, naar sturen besturen. Uh, oh, ja, dat kan ook, ja. Want dan ja, zet ik hem op mijn radio dan kunnen jullie het zien als jullie de, het leuk vinden, luisteraartjes. Even kijken, oh shit, wat gebeurt hier nou allemaal? Dan kunnen jullie op de videopagina van Allo Radio kijken. Ja. Dus dat is leuk. Dus terwijl jullie nu luisteren, kunnen jullie alvast kijken. Dus dan weet je ja. dat alvast. Wordt na acht uur vanavond geplaatst, de, deze podcast. Dus uh, als jullie nu luisteren, het filmpje staat er al op. Maar wel kijken na het luisteren, hè. Dus... Uh, <laughs> ja. Oké, okay, maar ja, je kan nog zo vaak luisteren als je wil. Dus een filmpje kan je ook uh, zo lang bekijken wat je wil. Dus wat dat betreft ja. is podcast wel uh, een voordeel op uh, een ja, live het filmpje, uitzending. Het filmpje wordt nu naar je toegestuurd via de chat. Ja, oké, okay, hartstikke mooi bedankt. Dat gaan we regelen zo. Even, ik ga even kijken. Uh... <hums> ik hoop even eens. Nog een keer proberen. Moet nou... Als het goed is, moet het zo gaan lukken. Ja, de tweede keer. Hij is... Ze staan erin, als het goed is. Maar in ieder geval, het was leuk om te zien hoe dat, hoe dat zo gebeurt en hoe de moeder gelijk voor de lammetjes zorgt. Zo is altijd leuk. Dus, uh... Maar Krasnapolski is ook hartstikke leuk. Uh, veel bandjes en muziek en zo. En, um, ja, ik, uh, um, ik wist niet of ik zomaar naar binnen kon lopen. Dus ik heb het maar niet gedaan. Maar ik hoorde allerlei bandjes muziek spelen. En, uh... Um, er waren allerlei uh, kunstenaars die een werk daar tentoonstelden, dus dat was uh, dat is heel erg leuk, het is een evenement wat hier gedaan wordt en uh, in ieder geval maar, uh, ja dat is, um, het was een beetje het was een beetje dubbel, want uh, ik uh, parkeerde de auto en er kwamen allemaal brandweer, ambulances en um, en politielangers en ik denk van, oh, nou ik ken die plek en ik weet dat als daar zo uh, als dat gebeurt, dan ...betekent dat maar één ding... ...en dat iemand voor de trein gestapt is. Jezus. Uh, dus ja. Uh, ja, dat was inderdaad... ...het is ook gebeurd. Dat, ja. Uh, iemand, uh... ja, die dingen gebeuren daar vrij ja. vaak. Mm -hmm. Het is er, een, het is er een, echt een, een, een plek voor... ...omdat uh, de plek is makkelijk toegangbaar... ...plus dat de trein rijdt daar op volle snelheid. Dus voor dat soort dingen is het... Helaas een ideale plek. Dus het gebeurt ja. nogal eens daar. Ja, dat zijn uh, geen, geen fijne dingetjes. Hè? Maar ja. Nee, dat zijn, mm. geen, dat zijn geen leuke dingen. Maar um, naarmate onze samenleving de druk steeds toeneemt... Zo, zullen dat soort dingen uh, alleen maar meer gaan gebeuren. En dat doet me trouwens ook een beetje denken aan, uh, aan die actie... Die, die loop van sieren op dit moment. Van wat doen we het allemaal voor? Je ziet misschien overal... In Nederland, van die grote borden zie je. van die grote groene borden met selfies erop. Daar er staat het woord selfies. en daar staat dan onder. voor wie doe je het eigenlijk? Ja. Uh, en dat is ons hele werk. We werken als de persprokken. Om, om, voor het huis, voor de auto. Ja, dat stimuleert mensen juist niet het uh, onjuiste. Je, maar als, je ga, als, als ze al reclame maken van waar doen we het voor, ga je mensen toch uh, makkelijker maken om, om uit het leven te springen, zeg maar. Ik wou wat voorlezen. Ja, doe maar. Um, en dat heeft hiermee te maken. En dan kunnen we zien hoe, daar, uit deze tekst kunnen we eigenlijk zien hoe oppervlakkig en hoe... Het slaat ook een beetje op schapen eigenlijk, maar hoe dom we zijn geworden. Um, in december 2016 is er een, uh, een zogenaamd imagobureau opgestart. En dat gaat, zou diensten gaan leveren aan gewone mensen... om hun profielen op social media en alles zo succesvoller te laten werken. Dus jij als gewone leekburger... ...huurt een imagebureau in... ...om jouw image op social media... ...kijk eens hoe geweldig ik ben! Weet je wel? Eh... Uh, het is, was nep. Het was een experiment. Maar... Uh, ...het feit... ...dat er binnen een paar dagen... ...honderdduizend unieke websitebezoekers waren... ...31.000 aanmeldingen... ...in de eerste, in de eerste week... al. Oh. Ja, uh, en gelijk uh, in de eerste week al heel veel inschrijvingen van mensen die dat willen <coughs> um, en dat, dat, dat ja, dat geeft aan dat, dat heel veel mensen dus de behoefte hebben om, om op social media te laten zien van kijk eens wat voor geweldig leven ik heb. Ik ben toch perfect. Ik heb de baan, ik heb de gezin, ik heb het huis, ik heb de auto, ik heb alles. Kijk eens hoe geweldig ik ben. En um, de campagne was bedoeld om mensen stil te laten staan bij de vraag, maak je deze keuzes omdat je het zelf, maak je de keuzes in je leven omdat je het zelf wil? Of wil je heel graag aan de verwachtingen van anderen van alles doen op sociale media, tegenover vrienden, tegenover familie, hebben mensen constant de neiging om de perfecte versie van zichzelf te laten zien, want perfectie is tegenwoordig de norm. Je kan niet meer vertellen van ik heb een kunddag of ik heb een klotendag of het gaat slecht met mij. Of ik heb geen zin om uit bed te komen, want dat is niet meer geaccepteerd. Gewoon goed is ook niet goed genoeg meer. Het moet geweldig met jou gaan. Je nou, moet er weet je? Mm -hmm. Het moet geweldig uitzien. Het okay. moet financieel geweldig zijn. We zijn constant, zo druk, bezig met Laten zien hoe wij gelukkig zijn. Ja, ik begrijp uh, wat ze bedoelt. We zijn misschien wel intens ongelukkig. Nou, die, ja, juist. Ja, mensen willen de, de, hebben zoiets van: ze willen erbij horen, zeg maar. Van ja, mensen vergelijken mijn Ik leven ben succesvol, terwijl ze daar eigenlijk, uh, vinden ze het maar niks, weet je. Mensen zitten elkaar eigenlijk constant op te naaien. Ze kijken op elkaar ja. Facebook en ze zien, ik ben vandaag hierheen geweest en ik heb dat gedaan. Kijk, ik heb een nieuwe bank. Weet je, hoe ik, hoe ik ervoor, weet je hoe ik er zelf tegenover sta? Ik heb zoiets wat mensen van me vinden. Nou, zo. So. Ik, ik doe lekker mijn eigen ding. En als ik maar zelf maar gelukkig ben met hetgene wat ik heb en wat ik doe... ...ben ik al tevreden en wat anderen dan vinden. Maar dan ben je vinden. uniek. Er als ik niet, bijna niemand die als ik echt als, tegen als, als ik uh, kijk, niemand wil afgebrand worden. Ja toch, ik bedoel... Uh, uh, ...dat wil ik ook niet. Maar ik hoef niet per se uh, op een voetstuk te staan... ...van kijk eens hoe succesvol ik ben. Ik, ik, ik, vind, uh, ik ben tevreden met wat ik heb... En sommige dingetjes kunnen wel misschien wat beter, maar ik doe dat niet voor een ander, maar ik doe het voor mezelf. Niet voor die anderen. van, nou, eh, als mensen zeggen, nou ja, lul is dat zeg. Het is niet leuk, maar ik heb zoiets van, ja, het is mijn leven en eh, ik moet het daarmee doen. En wat een ander daarvan vindt, nou dat is hun eh, probleem, niet de mijne. Zo denk ik tenminste hoor. Ja, toch? Hey, ik, heb nog, ik heb nog ik heb oh ja ja, ja ga gang. je gang een stukje verder van uh, er is dus ook bijgeleid er zijn ook wel wat dingen en um, sociale media zijn natuurlijk leuk en handig we hebben een keerzijde. Facebook is een praatcafé geworden waar we ons de klok rond kunnen vergapen aan de veelal opgeluchte levens van anderen we, laten, we zien nooit het echte leven van die persoon. Want die persoon deelt namelijk alleen zijn positieve momenten. Zijn kei, ja. hè, we maskeren en we stigmatiseren de middelmatigheid. Want het leven moet geweldig zijn. En hoe meer we ons helemaal te pletter vergelijken met onze Facebook vrienden. Hoe ongelukkiger we intern worden. Alleen... Daar hebben we op dat moment even geen aandacht voor, want we zijn bezig van, en ik moet fit zijn, en ik moet sporten, en ik moet ook een killer body hebben, en, en een fitness baby zijn, en ik moet, en ik moet uh, financieel, ik moet een goede auto, zijn, ik moet een vakantie, en al die andere bullshit allemaal. Ik zou, je, uh, ik zou je een mooi voorbeeld. 60% mensen leeft voor de omgeving. Ze hebben gegeven, als je I, vraagt, wat wil je zelf? Ze hebben geen flauw idee. Ik zou je een mooi voorbeeld geven. Ik zou je een mooi voorbeeld geven. Ik had dus een keer een collega, en daar praat ik over... ...20 jaar geleden. 15 à 20 jaar geleden. En toen had je post dus wees wel, die mobielse... ...zij die pripe dingen. Toen bestond Libertel nog. Dat is naderhand ontvolgd van geworden. Hij had ook een telefoontje gekocht, daar kon je dan uh, mee sms'en en mee bellen, meer niet. En als we een gozer, die had een mooie flitsende telefoon gekocht en daar kon je allemaal spelletjes op doen en er stonden allemaal handigheidjes op. Daar had je nog geen internet erop, in ieder geval, dat was er vlak voor nog. En uh, hij zei: zich, uh, Wat heb jij nou voor een telefoon? Ik zei: Nou, dat zie je toch? Uh, hij zei, wat kan je er allemaal mee? Ik zei, nou, er zitten een paar spelletjes op, twee, drie spelletjes en ik kan sms'en. Dat was al heel wat in die tijd. En ik kan bellen. Hij zegt, kijk, hij kan dit, hij kan dat, hij kan zo, die van mij, zegt hij. En uh, hij zag er ook mooi uit, hoor. dat was een mooi toestelletje. Ik zeg ja, allemaal leuk hoor. Ik bedoel, uh, ik, uh, ik hoef het niet, weet je. Ik ben al blij als ik kan bellen en sms'en, dan vind ik het genoeg. Ik zei, maar gebruik je al die extra toestandjes dan wel? Nee, zegt hij. Ik zei, nou, wat moet je daar dan mee? Weet je. Daar ja, stond met een mond vol tanden. Of mensen die pochen met een mooie auto. Kijk, geniet iedereen hoor. Een mooie auto of een mooie geluidsinstallatie. En, dan, en wat heb jij dan thuis staan? Weet je. Ja, een eenvoudig dingetje van 10 watt, 2 keer 10 watt, 2 keer 10 watt. Ik zei, nou, kijk, als ik. 400 watt boksen neerzet, dan krijg ik ruzie met mijn buren. En ik vind het, dat ding, klinkt maar goed genoeg. Ik denk, uh, ja, als ik maar tevreden mee ben, ja toch? Zo, zo, zo zie ik het. Ja, dan zie je ze kijken van, hmm, hmm. Het is gewoon elkaar de loef afsteken, weet je? Van, kijk eens wat ik heb en jij niet, weet je? Nou ja, mij doet het niks, want ik ben tevreden met wat ik heb. Ik heb ook een klein autootje. Nou, ik kom toch ook van A naar B. Kijk, gun het een ander wel. Uh, er zijn dikke mercedes ook, open. Je kan het betalen. Prima. Ik gun het ze van harte. Maar ik ben niet zo iemand die denkt, oh, dan wil ik een nog duurdere BMW. Of, of Mercedes. Of... Nee, zo ben ik helemaal niet. Ja. Weet je, bedoel, ik ben uh, best wel tevreden met wat ik, uh, wat ik ben. Of wat ik heb. Of weet ik het. Maar ja, er zijn mensen die... Er is uh, veel al niet genoeg... Een status, een soort status, ja, zo, zo, uh, zo noem ik het. Hé, hey, zullen we een liedje draaien? Ja. Een liedje van Loco Lobo. We hebben wel eens meer wat van hem gedraaid. Uh, laten we het daarna afsluiten. Is een goed idee. Hé, hey, hartstikke bedankt voor de medewerking. Uh, leuk dat je erbij was weer, zoals van ouds. Ik zou zeggen, luisteraars, jullie krijgen nog één liedje te horen van Loco Lobo met... Oh, my fairy. Oh, my fairy. En dan gaan we afsluiten. Jacco, bedankt. De luisteraars, bedankt. Uh, jullie kunnen dit programma zo vaak luisteren. Zoals ze wil, tot de volgende podcast. Want dan wordt deze dan weer van het net afgehaald. Maar jullie hebben dat filmpje nog te goed van Jacco... met die uh, lammetjes die geboren worden. heb je zelf gefilmd. En dan ga ik uh, op de radiosite plaatsen. www .aloa-radio.nl Goed, hier is Loco Lobo met On My Way. Bedankt! I'm not sure. I'm